Welkom bij Eindtijd en Profetie. We zitten in een serie over de eindtijd, Israël en de islam. Het boek wat Jan van Barneveld net heeft geschreven, wat inmiddels al is uitverkocht. De tweede druk is uh, net in half september uitgekomen. De tweede druk is net uitgekomen. En uh, ja, heel interessant over hoe de islam zeg maar zich een plek probeert te veroveren. Vorige in de eerste aflevering over gehad, hè, hoe de islam eigenlijk het plan van God wil verijdelen en bezig is om zeg maar, daar iets tegenover te stellen. Je ja, had het zelfs over de islamitische messias. De Mahdi. De Mahdi. Ja, ja. Dus, uh, uh, daar gaan we natuurlijk in de serie verder nog over uh, ja, op terugkomen. Ja. Wat interessant is en wat onze kijkers natuurlijk ook uh, heel graag willen weten, Jan, wat zijn nou de. Komende gebeurtenissen. Waar, wat, wat gaat er nu zeg maar, op korte termijn plaatsvinden? Waar kunnen we rekening mee houden? Waar moeten we rekening mee houden? Ja, Dat moet je toch even in een algemeen kader zien. Waar draait het momenteel in de hele wereld om? Het draait om de komst van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van recht en van vrede en van gerechtigheid. Uh, dat Koninkrijk waar... Uh, Jezaja 11 over zegt, er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaïe. Die bekende tekst, ja. dat is de Messias natuurlijk, die een nakomeling van David zal zijn. En hij zal recht spreken, hij zal, over de armen zal hij recht spreken en hij zal vrede geven. En hij zal met de adem van zijn lippen de goddeloze doden. En die goddeloze, dat is dan weer die beruchte antichrist. Ja. Waar we een volgende uitzending er eventjes iets over zullen onthullen. Okay. En, maar wat zal... dat prachtig is dat Dan zal de wolf bij het schaap verkeren. Ja. Dus er zal zoveel vrede op aarde zijn... Dat zelfs de roofdieren hun karakter verliezen. En, en de panter zal zich neerleggen bij het bokje en de kalf. Eh, en de jonge leeuw en het mestvee zullen samen zijn... En enzovoort. Een zuigeling zal spelen bij het hol van een giftige adder. Prachtig is dat. Dat gaat het over de dieren, maar hoe gaat het met de mensen dan? Dat gaat, hoe gaat het met liefde? de mensen? Nou, dan gaan we dan eventjes naar uh, Jezaja Je niet voorstellen. 65. Nou, de, uh, in dat rijk zal, Jezaja 65, vers 20: er zal niet langer zijn een zuigeling die slechts weinig dagen leeft. Dus geen zuigelingsterfte meer. Uh, nog een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt. Met andere woorden, ook voor grijsaards is er nog een hoop. Amen. <laughs> ja, nou, dat is prachtig. Want de jongeling zal als honderdjarige sterven. Kees is dood. Oh, hij was pas honderd jaar. Ja. Het zal in die tijd zijn. Zo ja. zal de gezondheid weer terugkomen. Zelfs een zondaar zal als honderdjarige door de vloek getroffen worden. Ja. Dus dat... Zondaren zullen er nog zijn, het zal nog niet de hemel zijn, het, nieuwe, het, het hemelse koninkrijk, maar dat noemen we het Messiaanse koninkrijk. Maar ik bedoelde eventjes net uh, gekscherend, maar ook wel weer een beetje serieus, van jij noemt van ja de wolf zal bij het schaapje verkeren en, uh, en, en, en, en dergelijke. Maar hoe zit dat met de mensen? Zijn die ook allemaal heel vredelievend dan? Want je zegt net van, er zijn nog wel zondaren. Ja, ja. Dus zijn die mensen, is de, de, het, de dieren worden dus blijkbaar in hun denken veranderd, waardoor ze een andere structuur krijgen. Of dieren denken, weet ik niet, maar wel in hun karakter. Ja, in hun karakter. Ja. Maar is dat karakter van de mens dan ook zo, zo veranderd? Ongelooflijk interessante vraag. Ja. Nou kijk, dat begint heel kort hoor, dat begint bij Adam. Mm -hmm. Wat was een van de opdrachten van Adam? De aarde te onderwerpen. Want die aarde was een puinhoop geworden, ja. want er staat in Genesis 1 vers 2, de aarde nu was moest en ledig geworden. Ja. En Adam kreeg de opdracht om die aarde weer onder Gods heerschappij te brengen. Adam en Eva, die waren eigenlijk onder koning en koningin van deze aarde namens de Heere God. Ja. Dat waren niet vrolijke ludieke nudisten die daar in het paradijs uh, genoten van een tros druiven en een dadel en een vijg hier en daar. Nee, dat waren machtige wezens die straalden van de heerlijkheid van God. Ja. En dat is toen misgegaan. Ja. Want die hebben hun majesteit, hun heerlijkheid, hun autoriteit aan de duivel overgegeven. Ja. Maar een, God, voor een bord uh, linzensoep zou je bijna zeggen. Ja, voor, voor een of andere vrucht. ja. ja. Nou ja, goed, we gaan daar geen de schuld over geven, niemand de schuld geven, want we zijn allemaal even schuldig. Precies. Nou, wat gaat er toen gebeuren? God gaat door met zijn plan. Hij ging door met Seth, uh, uh, met Noach, en met Abraham, met Isaac, met Jacob. Mm -hmm. En dan gaat hij door met Israël. Ja. Israël, Gods volk. Wat doet hij met Israël? Hij zegt, Israël, jullie zullen voor mij worden een koninkrijk van priesters. Ja. Ze kwamen uit Egypte, komen bij de berg Sinaï. Wat krijgen ze daar van God? De wetten van God. Ja. Dan moeten we niet gaan rillen over de wet, want veel evangelische christenen die rillen als over de wet horen. zijn net pubers, want die zijn ook altijd zo tegen de wet. Maar de wet van God is eeuwig. Ja. Niet dat zijn, zijn Gods inzettingen, dat ja. zijn Gods verordeningen. Hoe God het allemaal in elkaar gezet heeft de wereld. Ja. En de bedoeling was dat zij naar het land Kanaan, naar Israël zouden gaan. En daar in Israël dat koninkrijk van God weer zouden gaan uh, herstellen. Ja. En dan vanuit Israël zouden die wetten van God over de hele wereld moeten gaan. Ja. Nou, dat is mislukt, want Israël die, uh, deed er ook niet zoveel aan. Die uh, hield de wet zelf niet zo. Die hield de wet zelf niet ja. en ging afgoden dienen. En waren nou, er dus geen voorbeeldfunctie uh, Nee, er was geen meer. voorbeeldfunctie. En ze kwamen niet toe aan het koninkrijk van priesters te zijn, koningen en priesters te zijn. Maar God gaat altijd door met zijn plan. Ja. Die stuurde de Heer Jezus om ook de zonde weg te nemen ja. en om een nieuw koninkrijk te vestigen. Ja. En wat zien we dus nu? Dat God weer bezig is, want de kerk die heeft natuurlijk daar ook verschrikkelijk in gefaald. Er staat ook in openbaring, jullie zijn een koninkrijk van, van priesters. Maar dus een beetje een ruzie in het koninkrijk is ervan gemaakt. Van scheuring naar scheuring gaat men steeds voort. Dat kunnen we om lachen. Maar ik vind dat ja, diep, ja, nee, diep is, tragisch. Is traagig, nu is God in deze tijd ja. weer bezig met zijn eigen volk Israël de draad op te pakken. Ja. Hij brengt ze weer terug in mm -hmm. het land. En hij zal, want hij zal en moet bij zijn plan blijven. Want maar, hij heeft gezegd in Jezaja 2. Even Jezaja 2 nog. Dat is heel belangrijk. In Jezaja 2... Daar staat dit. Het zal geschieden in het laatste der dagen. Wanneer gaat het gebeuren? In de eindtijd. Wat gaat er gebeuren? Dan zal de berg van het huis des heren vaststaan als de hoogste der bergen. Ja. Dus het huis des heren, de tempel, zal weer op die berg staan. Op de berg waar nu die Mohamedaanse, die moslim heiligdommen staan. En de volken zullen erheen stromen. En vele naties zullen zeggen, dus de volken zullen erheen gaan, kom laten wij opgaan naar de berg des heren, naar het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. Dus de mensen zullen toch wel de wet willen leren, die maar, volken. Is dat zeg maar algemeen? Geldt dat voor iedereen? Nee, want er staat ook, de zon daar zal slechts als honderdjarige sterven. Ja, dus die gaat niet mee? Die gaat daar niet naartoe? Die, die doet niet mee, ja. niet, want de... Vers 3 eh, staat er, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer zal uit Jeruzalem. Jeruzalem zal dus de hoofdstad van de wereld worden, onder leiding van de Messias. Maar de mensen die zullen in die tijd nog weer een keer op de proef gesteld worden. Ja. Want ze zullen dan eigenlijk, ik zou bijna zeggen, onder de heerserstaf, om het, om het Russisch te zeggen, onder de knoet, van Gods wetten zullen ze moeten gehoorzamen, maar de Heere God wil graag vrijwillig gediend worden. Dus aan het eind zal de duivel weer een kans krijgen en die zal de mensen proberen te verleiden. Ja, maar als je nu doorgaat naar uh, wat jij net las in, in Jezaja 2, hè, dat is, ja, ja. dan zullen zij hun zware tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snuimessen. Uh, geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En zij zullen de oorlog niet meer leren. Prachtig, ja. Dus daarmee zou je kunnen zeggen dat wat bij die dieren gebeurt, dat gebeurt min of meer ook bij de mensen. Ja, maar bij die mensen zal het toch voor een groot gedeelte zijn onder de dwang van uh, Gods Ja. Dat zien we dus ook in psalm 2 bijvoorbeeld. Want, ja? Als je nou eventjes, heel eventjes naar psalm 2, dat is een, een hele bekende, beroemde Messiaanse psalm is dat. Waar het over de Messias gaat... Want wat gaat er dan gebeuren in vers 1? Waarom woelen de volken en zinnen de natieën op ijdelheid? Ze zijn nog een beetje woelig. Ja. Ze zijn onrustig, mm -hmm. snap je? Ja. En ze proberen oorlog te voeren. De koningen van de aarde die gaan oorlog voeren, scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen samen tegen wie? Tegen de Heere God. En dus zijn, zijn gezalpte. Wie is de gezalpte? De, de, de Heer Jezus. De Heer Jezus, amen. En wat willen ze dan doen? Laat ons hun banden verscheuren, want ze zitten onder de banden van de Torah. Maar is dit voor het verhaal wat we net lazen? Uh, nee, over... Tijdens het verhaal wat we net lazen. Oké, okay, dus, dus enerzijds is er, er wordt de oorlog niet meer geleerd, maar nee, anderzijds... Mag niet meer. Maar anderzijds ...borrelt er constant toch nog wel wat op, omdat om mensen dat in ja. hun natuur hebben, of het een of andere manier. Ja, ja, dat die boosheid, de mensen zou bijna zeggen, zijn niet wederom geboren, om het ja, zo nee, te dat zeggen. Dat is ik, ja, dat Maar de Heer die zegt, die lacht daarom, die zegt, ik heb immers mijn koning gesteld op Sion, mijn heilige berg. Ja. Dat is, daar is de Heer Jezus, daar koning, en daar draait het om. En daarom komt Israël terug. En daarom is er zo'n tegenstand van, van de wereldse machten nu in deze tijd... Ja. Want die machten die voelen dat aan natuurlijk. Want achter al die politieke machten zitten ook geestelijke machten. Precies. Uit het rijk van de duisternis. Ja, maar je kunt dus uh, in, in wezen dus wel stellen van uh, uiteindelijk als, als daar waar gesproken wordt over dat de dieren zeg maar, die complete vrede uh, hebben onderling. Ja, ja, ja, ja prachtig. Dat, dat dat dus op de een of andere manier bij de mens nog niet helemaal uh, doorgewerkt, doorgewerkt is. is. Nee, nee, nee. En God test dat aan het eind. En dat lezen we ook in openbaring 20. Dan, dan gaat de duivel weer rond om de mensen te proberen te verleiden. Zoals hij dat bij Eva en bij Adam heeft ja. gedaan. Zoals hij dat met Israël bij de afgodendienst heeft gedaan. Zoals hij dat met de kerken doet. De, de pure wereldgelijkvormigheid die ja. er overal zit. Snap je? En zo gaat hij aan de eindtijd ook. Gaat hij dat proberen. En wat gaan ze dan weer doen? Dan gaan ze weer oorlog voeren tegen Jeruzalem. Is dat de, is dat de oorlog van Gog? Uh, je stelt goede vragen? Sorry deze schoolmeester. <laughs> Dat is de Tweede Oorlog van Oké. Okay. Er is één oorlog van Gog die plaats zal vinden voor het Duizendjarig Rijk. En er is er eentje die plaats zal vinden na het Duizendjarig Rijk. Dus de Eerste Oorlog moet dus nog komen? Die moet nog komen, ja. Die moet nog komen. En, en Gog is natuurlijk een, bekend, uh, ja, een bekende naam, een bekende klank uit de Bijbel... Uh, vertel nog even waar komt dat vandaan, Gog? Uh, Gog komt in eerste instantie <coughs> als een van de nakomelingen van, van Adam en Eva, van K. in geloof ook dat het een nakomeling is. En uh, zijn grote bekendheid heeft hij gekregen door uh, dat uh, heel Ezekiel 38 en 39 zijn aan de oorlog van Gog, uh, de grootvorst uit Magog besteed is. En Daar zullen we misschien nog wel een keer over hebben, ja. want dat gaat binnenkort gebeuren. En Gog, waar moeten we dat lokaliseren? Uh, daar zijn de geleerden het niet over eens. Maar jij? Uh, ik weet het ook niet. Nee. Uh, we hebben altijd gedacht en geleerd dat dat een soort Poetin is. Okay. Rusland, want ja. dat goch komt uit het noorden. Ja. Maar een recente theorie, waarvan eigenlijk ik pas ruim een half jaar erachter ben... ...is dat het een Turkse kalif is. Dat, maar dat zullen okay. we het over hebben. Ja, ja. Een, een, dus een een soort messias van de islamieten, ja. van de moslims. Ja. Want aan het eind staat hij weer, de Satan wordt losgelaten, hij gaat de aarde verleiden. En wie verleidt hij? Gog en Magog. En dan gaan ze vechten en ze komen allemaal, trekken ze naar Jeruzalem toe, om, om, omringen de Singelen de legerplaats der heiligen, Jeruzalem en de geliefde stad... En dan is het afgelopen dan zegt God, nou is het afgelopen. Ja, dat, en dan komt uiteindelijk komt dan het laatste oordeel pas. <coughs> ja, en dat is dus de Tweede, tweede Oorlog van God. Ja, en altijd zien we dat het antisemitisme, het antizionisme is altijd de druppel die de emmer van Gods toorn laat overlopen. Dat is altijd het geval. Ja. Als ze aan Gods volk komen, raak mijn oogappel niet aan, staat er in Zacharia ergens, niet? Dan, dan, dan kom je aan de Heer God en dan zegt hij, nou is het finished. Ja. De, uh, er, er is een periode van rust, van vrede, van welvaart in Israël. Uh, iedereen denkt van jongens, dit is het geweldige wat we altijd uh, hebben, hebben bedacht. Hè? Van, uh, Messiaanse Rijk. Het Messiaanse Rijk. En dan opeens is het mis. Dan, ja, dan beginnen ze weer. Maar dan grijpt God weer in op een grandioze manier, zoals hij ook ja. in de Eerste Oorlog van God uh, zal uh, ingrijpen. Ja. Zodra die legers maar even Israël binnen zijn, nou, dan uh, zal God ingrijpen, staat in Ezekiel, staat door een enorme tsunami, een verschrikkelijke aardbeving en dan uh, is het ook afgelopen. Ja, Jeruzalem speelt natuurlijk een belangrijke rol daarin, de Westbank misschien. Ja, daar ja. zal die oorlog uh, plaatsvinden, op de Westbank, ja. ja. Dat is dat Armageddon? Nee, dat is weer wat anders. Dat heeft daar niets mee te maken? Uh, dat heeft daar verder niets mee te maken. Armageddon, ja. dat staat in openbaring, dat is Har betekent berg ja. en Mageddon is Megiddo. Oké, okay. het dal een, van Megiddo. Dat is een berg die vlakbij uh, de, uh, de Yisrael-vallei, mm -hmm. in het noorden van Israël, ligt ja. aan de Westkant. Ja, aan de westkant ligt ja. hij. En uh, daar staat niets in openbaring over. De oorlog van Harmageddon staat er niet. Er staat alleen, de troepen zullen zich verzamelen okay. bij Harmageddon. Oké, okay. ja. want dat wordt natuurlijk heel vaak gebruikt. Heel ja, ja, ja. veel mensen kennen het als van, nou daar gaat uh, nou, de olende dat, beginnen. Dat komt ook omdat in de loop der eeuwen hebben de, de Egyptenaren en de Assyriërs gevochten. De Israëlieten hebben gevochten, de Babyloniërs. Ja. En de Romeinen, het, het is daar een, een slagveld der eeuwen daar in, die, in dat al van Israël. Wat een, uh, waar moeten wij op letten als we zeg maar, nu in deze tijd leven en, en, en we zien zeg maar, dat uiteindelijk God gaat optrekken? Zijn, ja. er, zijn er bepaalde kernpunten die we nu ja. al kunnen zien, waar we op moeten ja, letten? We moeten op drie of vier dingen letten. Ten eerste de tekenen der tijden, die de Heer Jezus noemt. Ja, met, met oorlogen, geruchten van oorlogen, pandemieën. Uh, enzovoorts. Maar het tweede waar we op moeten letten is ook dat de machten van deze wereld proberen hun koninkrijk hier te vestigen. Het ja. is altijd al geweest, Egypte heeft het gedaan, Assyrië, Babel, het Medo-Persische Rijk, Griekenland, het Romeinse Rijk. Maar nu proberen ze allemaal weer op te komen. Want in de islam is men druk bezig om te roepen om een kalifaat. Dat ja, dat, dat, dat vindt hier en daar natuurlijk ook gewoon plaats. Er zijn allerlei landen die, die al onder... volledig onder de druk van de mos, van, van de islam staan. Ja, ja, ja. Maar dat moet dan wereldwijd gebeuren. En ja. uh, daar roept men om. Maar ook in de Verenigde Naties is men druk bezig om een wereldrijk te vestigen. En dat is het wereldrijk van uh, de New Age-achtig. Dat noemen ze dan de Nieuwe Wereldorde, de New World Order. Ja. En die goed. zijn daar druk bezig een wereldreligie te maken. Ja. Maar ja, dan krijgen we... De, Ze krijgen een wereldregering, een wereldreligie. En een wereldleider. En een wereldleider. En dat is allemaal zeg maar in opmars. In opmars, nou, ja. Maar dan zien we, dus bij de islam krijg je ook een, een, een wereldregering. Dat is een wereldwet, dat is ja. de sharia. En een wereldleider, dat is uh, een kalief. Dat is de islamitische mahdi. En dan zien we dat ook nog eens een keer de Europese Unie gaat meedoen. Ja, die, die doet ook krachtig mee. Daar zullen we wel meer over vertellen vanuit Daniel. Ja. Maar dat is typisch het hersteld Romeinse Rijk. Die, Klopt, ja. Dat komt. Ja. En, dat en dat steeds. Zie je, dat zie je ontstaan. Uh, dat, dat zie je met ja. je eigen ogen, zie je dat ontstaan. Ja. Ik zal er nog wel meer over vertellen. Ja. Zo gaan al die wereldrijken die, die, die, die, die, die proberen ook allemaal Israël te vernietigen. Je zou kunnen zeggen, zeg maar, al het gevoel in de wereld wat er nu plaatsvindt, is allemaal in voorbereiding op wat er nu gaat komen. Ja, strijdt daartegen. Ja. Uh, probeert zijn eigen wereldrijk te stichten. Te stichten. En, en, God, en, en God zegt van, ik stel, ik stel mijn, mijn, mijn visie is een, een rijk onder de, onder de Messias. En, en de antichrist zegt eigenlijk, van ik, ik maak ja. mijn eigen rijk. Maar ja, dan zullen ze zeggen, uh, kijk de Europese Unie probeert dat heel, uh, heel, heel gemeen. Om die Hamas uh, en de Fatah en de PLO te, uh, te financieren. De islam die probeert dat krachtig en openlijk ja. uh, met hun sharia en hun jihad, hun heilige oorlog. Uh, de Verenigde Naties is daar ook krachtig mee bezig. Die zeggen, ja. Sommigen zeggen ook tegen Israël, vergeet Jeruzalem dan nou maar, want wij maken het een internationale stad. Zijn er nog andere zaken die we uh, die op moeten letten? Bijvoorbeeld uh, de herbouw van de tempel of zo? Is dat, speelt dat, dat mee? Dat is een van de dingen die natuurlijk ook een rol speelt, want in de eindtijd... ...zal dus die antichrist ook die tempel gaan verontreinigen. Ja, want die moet daar een plek hebben. De, ja, natuurlijk, maar wel op de heilige plaats. Dat is op de, de, de berg Sion, waar nou die rotskoepel staat. Ja, het is niet zo dat de antichrist zegt van... ...nou ja, goed, ik ben uh, toch verwant aan de islam. Ik ga lekker in die koepel nee, zitten. Nee, hij gaat in de tempel van God zitten, zegt Paulus. Maar die is er niet. Ja, maar dat, die kan volgens kenners kan die binnen een jaar gebouwd zijn... Als dat, uh, ze hebben alles is al klaar. Dus interessant, er stond een advertentie in uh, een Israëlisch dagblad... ...waar een ultra-orthodoxe Joodse groep vroeg aan ouders van pasgeboren jongetjes... ...die uit de stam van Levi stammen, dus de priesterstam stammen... ...vroegen ze om hun jongetje af te staan... ...opdat het knulletje, net als Samuel die ook afgestaan werd door uh, Hannah, mm -hmm. door, haar ja. door zijn moeder... Ja. opgeleid worden in een heilige, afgezonderde omgeving tot priesters... om de priesterdienst in de tempel te gaan vervullen. Ja, ja. En, en er stond ook, dat was in augustus... Uh, las ik ook een bericht met veel foto's erbij... dat ze aan stenen verzamelen waren bij, uh, bij de Dode Zee. Onbehouden stenen, stenen die mm -hmm. niet bewerkt zijn... Om daar het brandofferaltar mee te maken. Dus op de een of andere manier wordt er van alles voorbereid. Ja, ze zijn, om... ze zijn zo goed als klaar. Ja. En is maar, leuk. maar komt dan die tempel, komt die dan naast uh, de rotskoepel of is de rotskoepel dan weg? Of uh, hoe werkt dat? Ja, dat is ook wel een interessante <laughs> vraag natuurlijk. Hè. Ik heb altijd beweerd en ik uh, hoop het en geloof het nog. Uh, dat er een aardbeving komt. Uh, dat aardbeving komt. Ja. Ja. Uh, een bekend schrijver van profetische boeken en ook van profetische thrillers is de Messiaanse jood Joel Rosenberg. Ja. Sp sp spannende boeken heeft hij geschreven. En die denkt dat tijdens de oorlog van Gog tegen Israël, dat door die aardbeving, die hele troep op de, olijf, uh, op de heilige berg, dat die verdwijnen zal. Ja. En dat die in elkaar zal storten. <lacht> Okay. Dat denkt hij dat het zo gebeuren zal. Maar anderen die zeggen weer nee, er zullen er twee staan. Een islamitische die die rotskoepel blijft staan en daar vlak voor komt de tempel. Want dan is het een bedehuis voor alle volken. Die moslims kunnen in de rotskoepel gaan bidden en wij joden die bidden dan in de tempel. Ja, je weet het allemaal niet, maar we moeten erop letten. En het profetische scenario gaat gewoon en krachtig door. Heeft uh, Evereem daar nog iets mee te maken? Uh, ja, want ook in deze tijd, dat zal ook binnenkort wel gebeuren, zullen er zulke spannende dingen gebeuren, ook in het Verre Oosten, ja. uh, dat ook Evereem terugkomt. Want en, waar, waar kunnen we die nu lokaliseren? Uh, ja, dan krijg ik natuurlijk ruzie met allerlei <laughs> mensen die denken dat... Uh, dat ze zelf Evereem zijn. Dat ze zelf zijn en zo, ja. ja. Dan krijgen we dan ruzie mee, maar... Uh, ik, ik, ik denk dat het zit daar ergens in Afghanistan in die ruige bergen waar zelfs de Amerikanen niet in kunnen komen en het Pakistanse leger niet in kunnen komen. Daar wonen hele ruwe stammen en die stammen die hebben allemaal Joodse namen, Israëlische namen. Ze hebben bijna allemaal een Davidster in huis okay. en ze, ze zijn een keer tot islam bekeerd. Maar uh, ze schrijven naar Jeruzalem een brief dat uh, ze de tempelberg nooit aan de islam over moeten geven. Dus ze zijn, okay. ze zijn zeer pro-Israël. Ja. Dus, dus, dus, daar dus zit ze zijn wel bekend, of het is bekend waar zij zijn. Ja, maar uh, de Israëlische establishment, de regering en ook de, de fariseers of de, de, laat ik zeggen, de rabbijnen. Die zeggen nou, uh, we willen geen verstrooide stammen meer zien. We hebben het veel te druk hier in Israël. Dus die maken zich daar niet druk over. Del... Okay. Ja. ...zijn ze druk bezig aan genetisch onderzoek. Ja. Om ja. De, de stammen te kunnen onderkennen ook. Okay. En zij hebben bijvoorbeeld het priestergen gevonden. Dat is een, een, een gen die bij, alleen bij de stam Levi Levi, voorkomt Levi, en bij de priesters ja. voorkomt. Ja. En zo proberen ze dus dat allemaal toch uit te zoeken. Gods godswerk gaat gewoon door. hebben we hebben nog één minuut. Ja. Nou ja, dan wat, wil wat, ik toch wel even zeggen dat. Wat is belangrijk om het te noemen in deze dag. Het aflevering. gaat om Gods Koninkrijk. Dat gaat in mijn leven en in jouw leven ja. dat de Heer koning is. Ja. En dat God koning wordt op deze aarde. Dat hij de Vredereik sticht, dat hij spoedig de Heer Jezus mag sturen. En, waarvoor... en daarom bidden we ook, en daarom heeft de Heer dat ons zelf geleerd: Uw Koninkrijk komen. En dat is de schreeuw van mijn hart, uh, Dolf. Ja. Uw Koninkrijk komen. Kom toch spoedig Heer Jezus, want het duurt mij te lang. En de kerk in Nederland? Moet, oh, die slapen rustig die door. Die... Als ze de laatste bazuin horen schallen, denken ze dat de fanfare voorbij komt in de synode. Is en, het zo en, erg? En, ja, dat, dat, dat is. Dat, dat, ja. Die, kijk, over een paar jaar zijn de PKN-kerken alleen maar 70 en 80-jarigen, is een, een plan van het uh, Centraal Planbureau. Planbureau ja. en, en de evangelische ja. kerken die, die barsten toch uit elkaar van slaperige scheuringen. Sorry hoor, ik doe me zo zeer. Ja, dat is een heel negatief scenario. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk een heleboel goeien ook tussen natuurlijk. De goede ja, niet te na te die zeggen. van harte de Heer lief hebben. Ja. Maar, maar we moeten beseffen, we leven in de tijd van de komende koning, van het komende koninkrijk. En Johannes de Doper, die, die schreeuwde het al uit in de woestijn. Bereid de weg des Heeren, want de heer Jezus komt eraan. Ja. En we zeggen het nu ook, oh, bereid de weg des Heeren in je kerk, in je leven, voor Israël. Want de Heer die komt eraan. Dat betekent in wezen dat wij gewoon concreet uh, mee moeten helpen die bazuinen te blazen. En, ja. en, en te laten weten dat de weg van de heer voorbereid moet worden en dat hij ook gaat terugkomen. En blaas de bazuin op Sion, blaas de bazuin in de kerk, want de heer komt eraan. Mooie afsluiting van deze aflevering Jan. Uh, wat gaan we de volgende aflevering doen? Uh, dan gaan we even kijken naar, uh, wat nader kijken naar de Europese Unie. Okay. Hoe die dan uh, uitgroeit tot het uh, herstelde Romeinse Rijk aan de hand van de profeet Daniel. Dat gaat vrij diep, maar het is wel boeiend. Goed. We laten het hierbij. De uh, volgende aflevering is over de Europese Unie. En uh, ook alles wat uh, daar mee te maken heeft met Gods plan voor de komende ja, maanden, jaren. Wie zal het zeggen? Geen eeuwen. Geen eeuwen in ieder geval. Geen decennia. Geen decennia zelfs. Nou, we gaan, we gaan het zien en uh, uh, kijk met ons mee naar de volgende aflevering over Europa. Heel hartelijk dank voor het kijken. Tot nu toe. Jan ook heel erg bedankt dat je hier was.